Vakbond de Unie en pilotenvakbond VNV zijn bang dat het inkrimpen van de vrachtvloot van Air France KLM het begin van het einde is. Volgens de bonden wil de luchtvaartmaatschappij minder vliegtuigen inzetten en tegelijk een groter speler in cargovervoer blijven. En dat gaat niet samen. Volgens de vakbond de Unie staan zeker 300 tot 400 banen op de tocht. De vakbond van verkeersvliegers is overrompeld door het besluit van Air France KLM om de vrachtvloot in te krimpen. De KLM zegt dat het afstoten van de vrachttoestellen kan worden opgevangen door meer vracht te gaan vervoeren in passagierstoestellen.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 Het weer in het oosten nog kans op een bui mogelijk met onweer. Morgen veel bewolking en ook af en toe wat zon. In het binnenland kans op een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zie het.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 Voor de geen uh, deals. Nog niet had opgemerkt. Ja, we zijn weer terug. En nou ja, als je ons hebt gemist. Leuk dat je ons toch weer hebt gevonden. Zie het op je radio. Zie het op CFM's antwoord. Twee uur lang. De allernieuwste dance -seat. En wat dacht je van deze Oliver S. Pushing on in de chami remix. Deze kon niet ontbreken als begin van jouw vrijdagavond. Hé hey, zeg je, hou je vast, want deze... Plaat. Hij komt er toch echt aan in de charts. En hij gaat bij mij grijs gedraaid worden. Dat wordt hij op het moment al. En dat gaat alleen nog maar meer worden. Wat een goede plaat. Ja, vrijdagavond zie je het. Wat kun je vanavond allemaal verwachten in de show? Natuurlijk, hij is er weer bij. Fris en fruitig als altijd. De one and only DJ Dion zit hier. Hij gaat een uur lang in de mix. En misschien draai ik ook gezellig een plaatje met hem mee. Lekker back to back, net zoals vorige keer. Ja, we gaan ook even kijken wat onze mailbox ons gebracht heeft de afgelopen weken. Maar vooral, wat gaat er komen? Ik zie hier namen staan als Sunny James en Ryan Marciano. Ze gaan wat leuk doen tijdens de Amsterdam Dance Event. Want ook dat zit er natuurlijk weer keihard aan te komen. Maar ook we hebben we nog steeds die gezellige strandfeestjes. Ook al gaan we toch echt de herfst in. En ik zie hier namen als Dino en Fato... En dat kan maar één ding betekenen. Summer Madness. Natuurlijk hier, van zie het, houden wij ook wel van een lekker potje Flirten. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker bij jou, CFM Zandvoort. Want daar hoor je de allerlaatste tracks. En dit zal ik je verklappen. Nou, onze enige echte Zandvoortse resident-DJ van de Escape. DJ Raimundo. Hij is terug van weg geweest. Wat zeg ik, is hij ooit weg geweest? Ik heb hier een plaat. Oeh! Waarschuw je buren maar vast, want hij breekt de tent af. De nieuwe plaat van Raymondo. Heet zo'n cluster. Ik zeg, zet hem gewoon even wat harder. Het is vrijdag. Het is hier Op jouw CVM 106,9. 104,5. and you bring it back. Bring you back. ...charts van Beatboard. Dus haal hem zeker in huis. En ja, van DJ Raimundo is het een klein bruggetje... ...naar de Escape in Amsterdam. Waar binnenkort ook alweer ja, het Amsterdam Dance Event helemaal gaat losbarsten. En ja, als ik zeg Amsterdam Dance Event, dan mogen deze twee heren niet ontbreken. De namen Sanuja James en Ryan Marciano presents... ...Sexy by Nature Amsterdam Dance Event Special... Ja, nadat ze vorig jaar duizenden fans een onvergetelijke avond bezorgden tijdens Amsterdam Music Festival... en in februari de Heineken Musical of zijn grondvesten deden trillen... is Amsterdam Dance Event 2014 het moment voor Sunny Tunnery, James en Ryan Marciano... om al hun fans nogmaals te trakteren, onze onmiskenbare Sexy by Nature Experience het ja, DJ duo dat wereldwijd geroemd wordt om haar energieke uplifting en opzwevende sets kan niet wachten om haar tomeloze passie en liefde voor muziek opnieuw naar de dance capital of the world te brengen. De heren, die al jarenlang meedraaien in de internationale dancing, bezorgden ook afgelopen zomer fans overal ter wereld de tijd van hun leven. Tijdens grootste internationale festivals als Tomorrowland, Mysteryland, EDC Las Vegas, Ultra Music Festival Eén ding is dan ook zeker. Zij kunnen niet wachten om hun eigenzinnige big room, banging tribal sounds met de alle in Amsterdam aanwezige fans te delen. Ja, in tegenstelling tot de meest recente editie in de Heineken Musical zal Sexy by Nature op 17 oktober in de Escape een intiemere showcase worden. Ja, het charimatische duo heeft in deze relatief kleinere locatie meer ruimte voor close contact en interactie met de fans. Eén ding blijft echter ongewijzigd. Er zal wederom non-stop gedanst worden op de melodieuze sexy tunes van heren. en hun gastdj's. Gastdj's, ja, zeker. Zo ook The Fishing, Michael Brun, Kill the Bus, Jazz D en Randy Fishes. Net als in de rij en de Hen. Een musical moet dit een onvergetelijke, memorabele avond gaan worden. die elke Amsterdam Dance Event en Sunny James en Ryan Marciano fan niet mag missen. Dus zet hem vast in je agenda en haal je kaarten nu al. Info en tickets www.aldaevents.com Dus in de Escape Club om 10 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend op 17 oktober. Ik zeg: haal die kaarten, want ze zullen ontzettend hard gaan. Want iedereen die komt daarvoor speciaal naar Amsterdam Dance Event. En een plaat die ook zeker niet mag ontbreken tijdens Amsterdam Dance Event: dat wordt de nieuwe van Patrick Hagenaar. Com Closer is de titel. En ja, wij van zie het. Zou de zie niet zijn als we hem nog niet hadden? Het is ook nou lekker. Op jouw 106,9. 104,5. De eet erin. In de auto. Op je telefoon. Of gewoon lekker. In je kamer. Het maakt niet uit. CFM. Je hoort ons overal. my baby the only one that i get deeper with is my baby jacking it with my baby the only one that i get deeper with is my baby jacking it with my baby My babe, tracking it with my bay bait The only one that I get deeper with is my babe, tracking it with my baby I keep is my one, the babe, is my one. I keep, I keep is my one, babe, is my one. I keep, I keep is my one, babe, is my one. I keep, I keep is my one. ZFM Zandvoort met de nieuwe track van Late Back Luke. B. En ja, dat klinkt als een strandplaatje. En ja, de strandplaatjes... die worden allemaal gedraaid door Dina en Vato. Op zaterdag. 13 september in de Sint in Amsterdam. Want je kunt... ze. Uh, je pre-najaarsdip alvast te live gaan in de cent. In deze laatste week van de zomer vindt daar After Summer Madness plaats. Het beste middel om dat sexy zomergevoel nog even vast te houden. After Summer Madness brengt je de lekkerste sounds... gebracht door de beste DJ's van het moment. verdeeld over twee areas. EDM en Eclectic. En ja, wat dacht je van de muzikale genieën... DJ Dina en DJ Pato González... Gegarandeerd dat je niet stil zult blijven staan... maar ook DJ Michael Mendoza, begeleid door een percussionist... en DJ-duo Brian Chenderal en Santos... weten hoe ze die voetjes van de vloer moeten krijgen. Naast hen nog veel andere DJ's die een dansgarantie bieden. Alter Summer Madness is een feest van prestige. Dit succesvolle feestdaten in het verleden zijn naamwaar. Verwacht dus ook zeker een Touch of Glam en Dress to Impress. De meiden van Diamond Entertainment zorgen voor oogststrelende shows. En vergeet niet jezelf in de fotoboet te maken. De restcode is niet verplicht, maar probeer eens als Mr. Sexy of Mrs. Clem te verschijnen. Je zult ongetwijfeld de hoofden doen omdraaien. En wie weet, nodig de organisatie je uit op haar VIP-deck. Ja, de early bird actie After Summer Madness brengt ook een mad ticket actie. De eerste 250 tickets zijn verkrijgbaar voor slechts 5 euro. Daarnaast zijn de eerste 50 VIP-tickets voor 35 euro verkrijgbaar. Wees er dus snel bij via TicketScript of via vakantieveilingen. Ja, dat is weer eens wat anders. VIP-tafels houd je van luxe en gemak. Reserveer dan een VIP-tafel waarbij table service, een VIP-parking en één of meerdere flessen en een eigen tafel op het VIP-balkon is inbegrepen. De VIP-tafels starten vanaf 350 euro, dus neem een gevulde portemonnee mee. Ja, het feest begint om 11 uur en duurt tot 5 uur in de ochtend. Wil je meer informatie? Dan kan www.prestigeonline.nl of www.descent.nl. Dus nog even de line-up: Pato Future Futuring MC Chen, Dyna, Michael Mendoza, Brian Chenroy Santos, Isonic Labla en percussionist Sergio Licumau. ...en MC Dimitri Nikita. In de Eclectic vind je Henry X, The Freshman, Juvenize en Sam Cosales. De regular tickets zijn 15 euro en more at the door. Tot zover de nieuwtje. Gauw door. Met nieuwe muziek. En dat doen we. Met niemand minder dan Mark Benjamin. City Lights. Yeah! Zit je goed bij Flirters? Flirters viert alweer zijn vijfjarig bestaan. En heeft alweer de laatste early Burst ticket. Ja, na een korte zomerstop in Bloemendaal met drie geweldige edities in de Wonderland... gaan wij ons klaarmaken voor een historische avond in Amsterdam. ter weer van het vijfjarig bestaan. Op zaterdag 27 september 2014 keert Flirters weer terug naar de Zend... en nodigt ze jullie allemaal uit voor haar verjaardag. Herinner je ons Onze vier jaar bestaan nog. Vorig jaar, maar dan nu. Met nog meer spektakel, spektakel, nog meer entertainment... nog meer sexy people en nog meer DJ's en nog meer history. De organisatie staat vastbesloten om wederom weer groots uit te pakken... en waar alles tot in de puntjes verzorgd zal zijn. Can you feel the madness of your birthday already? Come and celebrate it with us. Ja, de laatste early bird tickets koop je nu voor maar 9 euro. Hierna zijn de tickets landelijk te koop voor maar 15 euro. Via Ticketscript, Easy Ticket en bij alle Primera winkels. Ja, wil je onze verjaardag heel exclusief meemaken? Niet in de rij staan, een lekker welkomstdrankje aangeboden krijgen bij binnenkomst... en exclusief toegang hebben tot het VIP-balkon met een geweldig uitzicht op het feest? Nou raad de organisatie je aan om te kiezen voor een exclusieve Flirters VIP-ticket. Let wel op, er zijn er slechts honderd van beschikbaar... gesteld voor maar 40 euro per stuk. Voor meer informatie ga je naar www.flirters.com en www.descent.nl. Dus zet hem in je agenda, zaterdag 27 september 2014. En ja, vanaf 10 uur kun je helemaal los tot 5 uur in de ochtend... De muziek. Ja, je verwacht het niet. House, Club, Eclectic, Latin House, Progressive en Urban. Dus Haal je kaarten bij TicketScript, Easy Ticket of bij de Primera. Tot zover de nieuwtje. Gauw door met de nieuwste plaats van Amtrak. Gehuid door de buscharts. En nu hier bij jouw Zivem Zandvoort. Amtrak met Those Days. Jazzy Fem Met de nieuwste plaats van Amtrak Those Days En ja zometeen Na die klok van 10 Gaan we eens kijken of DJ Dion Sydney Nog een lekker plaatje kan neerleggen In de mix Maar voordat hij gaat losgaan, Behind the wheels of steel Heb ik er nog eentje Lizzie Curious Wiggle met een heel bekende sample Herkent u deze nog? Wiggle.